Volgens Deloitte hebben ziekenhuizen goed geanticipeerd op een onzeker 2012. En ook komen ze vaker voor leningen terecht bij de banken. Die zijn streng in hun voorwaarden en dat houdt de ziekenhuizen beter in het gareel, zegt Deloitte. De A50 bij Os is na het ongeluk van gisteren weer helemaal open. Kort na 7 uur ging de weg in noordelijke richting weer open. Eerder kon het verkeer naar het zuiden alweer gebruik maken van de A50. Gisteren ontstond bij Schaik een verkeersinfarct nadat een vrachtwagen een pilaar onder een viaduct op de A50 had weggeslagen. De vrachtwagen met de oplegger, geladen met zware papierrollen, botste tegen een van de drie pijlers in de middenwerm. De politie zei dat er geen acuut instortingsgevaar was, maar sloot de weg uit voorzorg af. De Rijkswaterstaat heeft vannacht het viaduct gestut, een noodvangrail neergezet en het asfalt gerepareerd.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 AMB verkeersinformatie Er staan op dit moment 29 files. totale lengte daarvan is 112 kilometer. Het zijn voornamelijk korte dagelijkse files. Een paar files vallen op, onder andere op de A2. Maastricht richting Eindhoven tussen de afrit Buddel en de afrit Valkenswaard 7 kilometer. En dan de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen het knooppunt Eckersweijer en Bokstel 4. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giesendam en Sliedrecht West 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk en daar is de rechterrijstrook dicht.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 West Radio In journaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De kroongetuige in het liquidatieproces is vrijgelaten. Dat had geheim moeten blijven. En toch hoort u er dus al meer over. Minister Leers van Immigratie en Asiel gaat nog eens kijken naar de situatie van het Afghaanse gezin in Leek. We spreken straks met de burgemeester. En er zou weer een moordpartij hebben plaatsgevonden in Syrië. Volgens deze activist moet de wereld weten dat zij daar worden afgemaakt. We are being killed, we are being slaughtered, and we are not very happy to transmit such news to the world. Ook dit keer zouden tientallen vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn. Tegenstanders van het regime zeggen dat in twee dorpen ten noordwesten van de stad Hama in totaal zo'n 80 mensen zijn gedood. Onder de doden zouden, net als in Hula twee weken geleden, veel vrouwen en ook kinderen zijn. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, wat is er gebeurd? Heb jij meer details? Wat de oppositie zegt is dat uh, de twee dorpjes in de buurt van Hamer zijn aangevallen door het leger. En dat vervolgens die paramilitaire groepen, die worden Shabiga's genoemd in Syrië, dat die de dorpen zijn ingetrokken en uh, vervolgens ja, weer een slachting hebben aangericht. Uh, van dichtbij schoten hebben afgevuurd op mensen, uh, mensen hebben neergestoken en ook hebben verbrand. Nou ja, dat is dan ook wat je op de beelden ziet die door diezelfde activisten op YouTube uh, zijn gezet verbranden huizen, verbrande lichamen, vreselijke beelden. Nogmaals, de, de informatie die we op dit moment hebben... die komt van de oppositie. Mm -hmm. Dus daar moet je rekening mee houden. En die paramilitaire groepen, worden die rechtstreeks aangestuurd... vanuit Damascus, vanuit het regime?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 dat op dit moment te zeggen: Ja, en die milities die wel uh, loyaal zijn aan het regime, heeft Assad die eigenlijk wel in de hand nog?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 dan zouden ze op dit moment in die twee kleine dorpjes kunnen zijn... om te kijken wat daar de situatie is. En dan hopelijk wat intelligentie uh, dit op zich geweten heeft. Juist op dit moment zitten in Istanbul de vrienden van Syrië uh, bij elkaar. Daaronder zijn de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, EU natuurlijk ook vertegenwoordigers. Ja. Zal dit incident die gesprekken ook nog weer beïnvloeden? Ja, maar toch weer niet voldoende natuurlijk. Want de groep die daar actief is, die daar aan het praten is... die, die, die is het er al over eens dat de regering niet deugt en dat die moet vertrekken. Um, de, de ogen zijn natuurlijk weer gericht. En als ze dat nog niet zijn, moet je dat vooral wel doen. Op Rusland, uh, dat land wat uh, uh, na Hula zei... Uh, we zijn er niet van overtuigd wat er gebeurd is. Er moet een onderzoek komen. En in elk geval uh, moet die regering niet gedwongen vertrekken. Ja, wat, wat gaat Rusland hierna zeggen? Ze zullen natuurlijk, net zoals vorige keer, eerst meer duidelijkheid uh, willen. Maar de druk op Rusland, die zal wel toenemen om iets te doen. Want de rest van de wereld, die zegt al, dit kan zo niet langer. We moeten iets anders doen. Midden-Oosten correspondent Sander van Horen over Syrië. Dan naar uh, Peter Laes. Bronnen hebben aan de NOS bevestigd dat de kroongetuige in het liquidatieproces is vrijgelaten. Het nieuws uh, werd vanochtend gemeld door NSC Next. Laes vertolkte een belangrijke rol in dat uh, geruchtmakende liquidatieproces. Waarbij uh, hij getuigde tegen verschillende kopstukken in de Nederlandse onderwereld. En nu is hij dus weer op vrije voeten. Ilan Sluis volgt de zaak voor, uh, voor de NOS. Ilan is zijn vrijlating verwacht. Nou, helemaal onverwacht komt het niet. Hij heeft al een flink deel van zijn straf uitgezeten. Uh, en uh, nou ja, twee derde zat er ongeveer op. Het is wel een opmerkelijk moment. Omdat uh, de advocaat in zijn zaak het uh, pleidooi nog uh, moet houden. Dat staat voor volgende maand gepland. Uh, en het lijkt er dus wel op dat het ook wel een tactisch moment is. Uh, NRC schrijft erover dat het zou kunnen zijn... dat het uh, eerst zodat de rechter geen uitspraak hoeft te doen... over de rechtmatigheid van de verklaringen die hij heeft afgelegd. Uh, dat zou het proces uh, weer in, uh, in vertraging kunnen brengen. Het zou er heel goed mee te maken kunnen hebben. Maar het feit is dat hij in ieder geval begin deze maand op vrije voeten is gesteld. Ja, dus op een onverwacht moment, ook al omdat dan uh, het, het, het geheim blijft en niemand anders het dus verwacht. Ik uh, kan me voorstellen dat mensen daar niet blij mee zijn dat het nu wel bekend is geworden. Nou ja, in ieder geval uh, hij zelf denk ik niet. Uh, zijn advocaat heeft laten weten dat hij uh, vreest voor zijn veiligheid. Uh, ja, je kunt je wel voorstellen dat uh, zodra mensen weten dat hij op vrije voet is, uh, ze naar hem op zoek gaan. Dan zijn er zijn nog wel mensen die een appeltje met hem hebben te schillen, zou ik maar zeggen. Ja, want vertel nog eens Ilan, hij heeft wat belastende verklaringen afgelegd hè, tegen verschillende verdachten. Ja, tegen verschillende verdachten heeft hij belastende verklaringen afgelegd over liquidaties in de, in de onderwereld. Uh, die mensen staan daar ook voor terecht. En uh, ja, die kunnen dus op basis van wat hij heeft verklaard uiteindelijk uh, veroordeeld worden. Hij heeft uit de school geklapt om het zomaar te zeggen. Ja, dan moeten we even terug naar eind vorige maand. Want het OM heeft um, in die verklaring ook reden gezien om flinke straffen te eisen. Ja, zeker. En uh, een groot deel van het bewijs van het OM uh, is uh, gestoeld op zijn verklaringen. Daarom was hij natuurlijk ook de kroongetuige. Uh, en uh, ja, er kunnen mensen, twaalf verdachten, flink uh, wat jaren voor achter de tralies belanden, ja. Het is nu ook bekend waar La S zit. Kunnen we aannemen dat hij misschien naar het buitenland is gegaan? Ja, ik denk dat heel veel mensen wel zouden willen weten waar hij is. Uh, dat wordt natuurlijk goed geheim gehouden. De aanname dat hij naar het buitenland gaat of is gegaan is natuurlijk groot. Hij heeft, uh, zo heeft de NOS uit documenten begrepen, uh, allerlei zaken geëist van het getuigenbeschermingsprogramma. Onder meer een uh, nieuw paspoort, een schoon strafblad. Uh, dat soort zaken. Uh, ja, dat alles eist erop dat hij in ieder geval naar het buitenland gaat. Maar welk buitenland dat dan is, uh, dat is onbekend. Inlands Huis, NOS-redacteur, volgt het liquidatieproces. En dus nu ook Peter Laes, die is vrijgelaten. Zo dadelijk we met Arjen Benjamins. Uh, hij is gisteren per auto vertrokken naar Oekraïne. U heeft hem gisteren ook kunnen horen in de avonduitzending van het NOS Radio 1-journaal. Maar eens even horen of die reis een beetje wil vlotten. We krijgen daar niet zulke goede berichten over binnen. Eerste verkeersinformatie, Tamara Bruggeband. Goedemorgen, Lara. Uh, ja, het zijn korte dagelijkse files, in totaal nu 134 kilometer. Opvallende file op de A15, Europort richting Gorkum. Tussen Rotterdam, IJsselmonden en Sliedrecht-West 6 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Rijkenvoort en Kuik 6 kilometer, dat komt ook door een aanrijding. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En dan de A15-europort richting Gorkum tussen de afrit Brielen en Spijkenissen. Twee kilometer, daar staat een vrachtwagen stil. En daardoor is de rechterrijst ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Terwijl Oranje zich in de relatieve rust van Krakau voorbereidt op het EK, leeft Warschau toe naar de grote avond. De avond waarop Polen en Griekenland in de Poolse hoofdstad... de openingswedstrijd spelen van Euro 2012. Onze verslaggever Edwin Cornelissen merkt dat logistiek in de stad... de laatste puntjes op de i worden gezet... zodat het feest straks echt kan losbarsten. Dat is wel even iets anders dan het uh, pittoreske oude centrum van Krakau. Warschau, dat is pas echt de grote stad.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 Het was zwaar, erkent Platini, maar eind goed al goed. En uiteindelijk hebben beide landen, en zeker Oekraïne, grote stappen kunnen maken. Een sprong van maar liefst 30 jaar vooruit. Op niveau des de infrastructuur, op niveau van de communicatie, op niveau van de routes, des de la De Pologne en de en zeker de Ukraine, hebben een qualité van 30 ans. We zien Platini even opveren, want er komt een voetbalvraag. Merci. Alors. Uh, ja, en die vraag is dus een hele logische. Wie wordt de kampioen? Die die en daar gaat Platini op zijn filosofische stoel zitten. Je hebt natuurlijk landen die favoriet zijn. zijn en 100%. Duitsland en Spanje zijn dus favoriet. En, die die zijn. en je hebt ploegen die moeilijk zijn om te verslaan. Veel, veel, veel, veel die en de conclusie, twee dagen voor de openingswedstrijd... is dan ook kort en bondig. We zijn ready.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 Oranje supporter Arjen Benjamins is er gisteren aan begonnen. Kon het horen in de avonduitzending. Hij is op weg naar de eerste wedstrijd van Nederland op het EK zaterdag tegen Denemarken. Meneer de Benjamins, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u het halen? Ik uh, hoop het. Uh, ja, ik hoop het. Want? We zullen het zien. Hoe is het nu? Want uh, we hebben gisteren pech gehad. We stonden langs de weg. Uh, ja, de auto kon niet meer verder. En nou uh, regelt de ANWB vervangend vervoer voor ons. Oh, had u niet zo'n beste auto? Uh, jawel, ja, dat was helemaal gekeurd, maar uh, het slangetje van de uh, koelvloeistof uh, was, le was lek geraakt. Hm. Is dat niet te repareren? Dat, uh, hier in Duitsland is het vandaag een feestdag en uh, morgen ook, dus uh, dat zit ook al niet mee. Nee? Oh. Nou, nog niet, niet in heel Duitsland. Volgens mij bent u niet zo heel ver gekomen, of wel? Nee, we zijn nou uh, vlak voor uh, Hannover. Ja, ja. en dat, dan vraag ik nog maar een keer, gaat u dat halen? Want dan moet u nog een heel eind... Yeah. Ja we, ja, we hebben nog uh, twee dagjes. Dus uh, we hopen het te halen. Ja, de wedstrijd hopen we op, Ja, dat lukt denk ik wel. Maar, we gaan morgen, morgenmiddag aankomen op de Oranje Camping. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat uh, wordt nu uh, duidelijk later. Ja, dan moet die auto op tijd komen. Die moet nog helemaal door Polen en ook nog helemaal door Oekraïne. En ja, een stuk ja, Duitsland. Dat, het is nog, het is nog uh, een uh, 22-uur uh, rijden. Als het niet meer is. En weet u al wanneer de auto komt, de nieuwe auto? Nee, uh, nee, uh, nog niet. Uh, ja, deze avond is de ANWB er heel druk mee, dus uh, ik ben net al gebeld uh, dat uh, een Duitse huurauto niet komt, omdat die uh, niet verzekerd was uh, tot in Oekraïne. Oh jee, dit dus, klinkt niet dat goed, goed hoor. Spannend. Ja. Nee, het uh, wordt nog spannend, ja. ja. Zeg, uh, meneer Benjamin, er gaan ook vliegtuigen hoor. Ja, er gaan ook vliegtuigen inderdaad. Ja, waarom dus, heeft ja. u daar niet voor gekozen? Ja, voor het geld, maar ook voor het avontuur met de auto. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Maar ja, als het avontuur al zo snel strandt, is het wat minder leuk natuurlijk. Ja, avontuur bestaat nog. Daar komt u wel heel vroeg achter. Um, um, maar wat nu? Stel dat die auto nou uh, niet komt vandaag. Wat dan geeft u dan op? Uh, geen idee, daar hebben we nog niet aan gedacht. Uh, we oh. kijken eerst wat er vandaag uh, komt en dan, uh, dan kijken we wel verder. Wij wensen u veel sterkte. Dank u wel. En als de auto komt, veel plezier. Dank u. Arjen ja. Benjamins, onderweg, maar nu nog vlak voor Hannover. Moet dus nog een heel eind. Nou, vanavond toch maar eens bellen dan. Zes minuten voor half negen. We gaan weer eventjes naar uh, Maino Remmers. Het is veiliger geworden in het openbaar vervoer, zo leerden wij vanochtend. Blijkt allemaal uit onderzoek. Maino Remmers in Rotterdam, merk je er iets van? Ja, um, uh, wat vooral te merken is, is dat, en dat zegt het personeel ook... die poortjes, die detectiepoortjes tegen de zwartrijders... dat helpt heel veel incidenten, want de meeste incidenten ontstaan in de tram in de metro... vooral ook in de metro met die zwartrijders. En dat is een stuk minder geworden, zegt het kennisplatform verkeer en vervoer... die de regionale verkeersstromen heeft onderzocht. Dus Sintus, Veolia, het stad- en streekvervoer, de bussen uh, over heel Nederland. En het ligt door heel Nederland ongeveer allemaal gelijk, zegt Guy Hermans... Um, ja, er is dus veel verbeterd. Er zijn wel incidenten, incidenten genoeg, en die zijn soms ook ernstig. En er zijn ook nog wel verbeterpunten, hoor, naast al die poortjes en die camera's. Bijvoorbeeld dat al die controleurs van die verschillende organisaties... bijvoorbeeld van Veolia, als het om de trein gaat... dat die beter weer leren samen te werken nog met uh, de, de busmaatschappij. Want vaak uh, zie je dat de dader uit de trein komt en misschien naar de bus uh, gaat. Dus, zei Guy Hermans vanochtend, daar valt nog wel een slag te maken. Ja, dat ze dat, dat ook, dat ook die informatie met elkaar uitwisselen. dat gebeurt ook zeker al, hè, op grotere stations en gezamenlijke briefings van, van alle toezichthouders. Dus dat zijn uh, flinke stappen die gezet worden. En je ik hebt wel denk... in sommige uh, grote steden in het buitenland dat je speciale politieachtige diensten hebt. Ik weet het van New York, waar je speciaal voor het openbaar vervoer agenten hebt. Ja, ik denk dat, dat uh, wat in Nederland nu op de grotere stations gebeurt... is dat je niet een aparte politie hebt, maar dat je wel gezamenlijk... alle toezichthouders van politie, van de, van de, de, de, de stadswachten... De, de toezichthouders van de verschillende vervoerbedrijven... dat die gezamenlijk gebriefd worden, in koppels ook uh, dat toezicht doen. Dan heb je niet een aparte politie, maar je hebt wel een aparte eenheid die controleert. Dus dat is ook, een, denk ik, een goede stap in de, in de richting. Dan maar eens eventjes naar de opstaphalte. Lijn 20, lijn 23 opgelet. Wel gegeven. Gelden vervoersbewijs meenemen. Want hier zie ik drie buitengewoon opsporingsambtenaren. En die staan het punten in te stappen. En ze vertelden net, jullie vertelden net tegen mij... Uh, ja, incidenten zijn er nog steeds. En ze zijn ook soms ernstiger. Uh. Incidenten, incidenten die, uh, die uit de hand lopen. en uh, ja, Het gebeurt wel vaak af en toe. Ja. De, want de, de cijfers zijn goed. De cijfers zijn goed, inderdaad. Ja, ja ik denk dat de aanwezigheid en... Uh... Per hebt veel personeel op de stations, in de bus... dat dat wel bijdraagt aan het veiligheidscijfer. Inderdaad. Ja. Maar u zegt wel, als het uit de hand loopt, is het heftiger. Is het inderdaad heftiger, ja. Wat gebeurt er dan? Ja, een hoop vechtpartijen, veel agressie van, uh, van mensen. Um, het is zo uh, dat we weinig respect krijgen eigenlijk voor het werk wat we doen. Dat, uh, dat is gewoon eenmaal zo. Ik ben je wel eens bang? Ja, ja, af en toe wel. Als je met een, een hoop mensen tegelijk in die tram ziet... Die agressief worden? Ja, als de een groep is, bijvoorbeeld. Dat kan het wel heftig zijn, natuurlijk. En uh, ja, dan moet je ook wel een situatie hebben waar je je moet terugtrekken. Dat zeker. Ja, moet zei Het is meer dat de mensen zich ermee gaan bemoeien... terwijl ze er niks mee te maken hebben. Ja, ja. Ander, andere reizigers ja, die lastig gaan doen. Dat heeft de politie ook soms last van, hè? Ja, veel omstanders inderdaad die, uh, ja, die eigenlijk niet weten waar de situatie over gaat. Maar en dan zich dan mee gaan bemoeien. Inderdaad, ja, ja. dat is heel vaak lastig, inderdaad, maar... Om daarmee om te gaan inderdaad. Maar het blijft leuk werk. Het werk roep blijft... ik dan maar. Ja, altijd. Ja. Je ziet ook de leuke kant van het vak. En uh, je maakt hoop mee. Ja, je zorgt mensen ook af en toe een leuke dag. Ja? Hoor. Ja? Hoe dan? Ja, door gewoon leuk te doen en vrolijk in de tram. Door gezellig goedemorgen te zeggen in de tram. Ja, Schuine dus en... bak te vertellen. Ja, nou. ook even. Daar ga ik niks over zeggen natuurlijk. Nee. Nou, ja. nou, dan bewaren we die voor een andere keer. Is goed. Uh...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 Nu ook beschikbaar als e-book. Voor ondernemers zoals u, ga naar centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Goedemiddag. Zegeltjes. Hoe groot het talent ook.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 Weer massaslachting in Syrië, zegt de oppositie. En kroongetuige Peter Laes vrijgelaten. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Negens. In twee dorpen in de buurt van de Syrische stad Hama... Heeft volgens activisten een bloedbad plaatsgevonden. Bendes zouden namens het regime zo'n 80 mensen hebben gedood. Onder de doden zouden veel vrouwen en kinderen zijn. Correspondent Sander van Hoorn.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 Op een top in Istanbul is gesproken over een oplossing voor het geweld in Syrië. Dat gebeurde door landen die zich de vrienden van Syrië noemen. Ze spraken af dat ze de hulp aan de Syrische oppositie willen gaan coördineren. Kroongetuige Peter Laes is vrijgelaten. Als begin deze maand gebeurd, bevestigen bronnen bij justitie aan de NOS. Wanneer hij precies is vrijgekomen is niet duidelijk. Het is ook niet bekend of Laes in het binnen- of buitenland verblijft. Zijn vrijlating komt niet onverwacht, zegt verslaggever Ilan Sluis. Een flink deel van zijn straf uitgezeten. Uh, en nou ja, twee derde zat er ongeveer op. Zijn advocaat heeft laten weten dat hij uh, vreest voor zijn veiligheid. Uh, ja, je kunt je wel voorstellen dat uh, zodra mensen weten dat hij op vrije voet is, ze naar hem op zoek gaan. Er zijn nog wel mensen die een appeltje met hem hebben te schillen, zou ik maar zeggen. La legt als kroongetuige belastende verklaringen af tegen de verdachte in de rechtszaak. Terwijl daarvoor kreeg je een relatief lage straf te horen voor de betrokkenheid bij de moord op Kees Houtman in 2005 was dat. Ziekenhuizen zijn vorig jaar rijker geworden. Het vermogen steeg met 400 miljoen euro. Ook al kortte de overheid de ziekenhuizen met 380 miljoen euro. Het komt alles bij elkaar neer op een stijging van het vermogen van ziekenhuizen met 7 procent, zegt accountantsbureau Deloitte.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 Nederlanders zetten geld dat ze langere tijd niet nodig hebben... liever op een spaarrekening dan dat ze ermee gaan beleggen. Dat zeggen onderzoekers van ING. Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn consumenten meer gaan sparen... minder gaan beleggen. Volgens ING kiezen consumenten voor de zekerheid van een spaarrekening. En nu, nu de eurocrisis. Voor veel consumenten geldt natuurlijk toch dat ja, als je geld langere tijd niet nodig hebt. of nou ja, zeker in de tijd van de sessie. dan wil je toch inderdaad kies voor wat meer zekerheid. Ja, dan is sparen toch vaak een, een aantrekkelijke optie. Meer dan de helft van de mensen met spaargeld verwacht dat geld de komende twee jaar wel grotendeels te zullen gaan gebruiken. Ze denken moeilijker rond te kunnen komen of hun baan te verliezen.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 ANWB verkeersinformatie. Op dit moment in totaal 40 files en een aantal aanrijdingen zorgen voor vertraging op onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden-Oost en het knooppunt Diemen 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en 7 naar 5. De A13 daarna richting Rotterdam, tussen Delft-Zuid en het knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. En dan de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-West 12 kilometer. Het komt door een geschaarde auto met aanhanger. De rechterrijstrook is daardoor dicht. En op de A73 Maasbracht, Maasbracht richting Nijmegen. Daar staat tussen het knooppunt Rijkenvoort en Kuik 6 kilometer. Ook door een aanrijding, maar de weg is daar wel weer vrij. 25%.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 Wilde Ganzen steunt concrete projecten in ontwikkelingslanden. Samen met betrokken Nederlanders stellen wij kansarme mensen in staat hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook, WildeGanzen.nl? Ben jij klaar om zaken te doen? UPC Business wel. Met zakelijk internet tot 120 MB. Ga naar upbusiness.nl of bel 088 1212 12 000. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Toernooi op Roland Garros is gevorderd tot de halve finales. Vandaag de laatste vier speelsels bij de vrouwen. Morgen zijn de mannen aan de beurt. Marcella Mesker in Parijs. Marcella, eerst nog even naar de laatste kwartfinales bij de mannen van gisteren. Murray verloor van Ferrer. Je had het al een beetje voorspeld, hè? Murray is niet in al te beste doen. Was toch nog een mooi gevecht? Ja, daar leek het uh, wel naartoe te gaan. Want het stond 1-1 uh, in set. Eerste set Ferrer. Murray won de tweede in het tiebreak. En toen was er een korte regenonderbreking. Nou, misschien een kwartiertje. Heel kort. Daarna kwam uh, Ferrer als herboren terug. En die won uh, set 3 en 4 heel makkelijk. Uh, de stoom leek er een beetje uit bij Murray. Het momentum was weg. En misschien zijn focus ook wel een beetje. Ik denk dat hij toch uh, ja, heel graag teruggaat naar Londen... en zich richt op het gras van Wimbledon. Straks in eigen huis, uh, ook nog eens de Olympische Spelen. Dus uh, geen halve finale dit jaar voor Murray... maar wel de eerste voor David Ferrer. Oké, okay. hey, en Nadal ging door ten koste van Almagro. Um, jij zei al, Nadal doet dat goed. Ik verwacht eigenlijk zelfs dat hij het toernooi wint. Maakte hij ook weer in deze wedstrijd een goede indruk? Ja, geweldig. Uh, het was overigens een jubileumpje voor Nadal. Zijn vijftigste uh, overwinning hier op Roland Garros. Eén wedstrijd nog maar verloren. 2009, Robin Söderling. Dus ja, wie moet hem van die titel afhouden? Nou, het was zeker niet Almagro. Die ging er in drie sets af. Maar het was best een goede partij. goede test voor Nadal. Almagro ook Spanjaard. Speelt zijn beste tennis op gravel. Speelde misschien een hele goede wedstrijd voor zijn doen. Had kansen, had een aantal breakpoints. Maar ja, Nadal mentaal sterk. Vertrouwen ze ook erg goed en uh, ja, hij redde die breakpoints en kwam eigenlijk zonder problemen weg. Dan naar het tennis van vandaag: halve finales bij de vrouwen, stozer tegen Erani en Kvitova tegen Sharapova. Die laatste is, denk ik, de spannendste. Zou je zeggen van wel nummer 2 tegen nummer 4. Dus uh, wel een heel mooi affiche. Wedstrijden zijn ook altijd close. Vijf keer gespeeld. 3-2 voor Sharapova. Maar vorig jaar de Wimbledon finale was het Kvitova die won. Dit jaar heeft Sharapova twee keer gewonnen. Het laatste toernooi op gravel zelfs in Rome. Dus wat dat betreft misschien een heel klein beetje voorsprong voor Sharapova. Maar ja, in een halve finale van een Grand Slam um, ja, spelen er ook andere dingen mee. Bijvoorbeeld de nummer 1 ranking. Sharapova kan als ze vandaag wint de nieuwe nummer één worden. Dan verdrinkt ze dus Azarenka, die eerder in het toernooi verloor, van die eerste positie. En ja, dan is de koningin uit Rusland, die nu ja, bijna Amerikaans is, ja, dan is ze weer terug op één. En ik denk dat dat heel goed voor het vrouwentennis zou zijn. Goed. Marcella Mesker over Roland Garros in Parijs. U hoort daar later vandaag veel meer. We gaan naar Leek. Een Afghaans gezin dat na 13 jaar Nederland moest verlaten, mag voorlopig blijven. Dat heeft minister Leers toegezegd aan de burgemeester van Leek. En dat is waar het gezin woont. Burgemeester Berend Hoekstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de familie uh, Akbari had begin mei moeten vertrekken. U en andere inwoners van Leek uh, wilden dat ze hier bleven, hebben zich ook geroerd. Um, hoe heeft het gezin gereageerd op dit besluit? Heeft heel wat van ze vernomen? Nou, ik ben uh, gistermiddag bij de minister op bezoek geweest en uh, gisteravond ben ik bij de gezin uh, geweest om uh, de boodschappen over te brengen uh, van wat de uitkomst van het gesprek uh, was. En, en hoe reageerden ze? Ja, nou, verdeeld. Want uh, voor alle duidelijkheid, uh, voor vader Akbari is geen enkele ruimte. Uh, hij zal terug, terug moeten uh, als het de minister betreft. Uh, betreft. En uh, voor de rest van het gezin wil de minister nog eens naar het dossier kijken. Meneer Hoestaf, wat heeft de minister aan u verteld? Waarom is hij min of meer van gedachten veranderd? Uh, nou, ik heb, we hebben uh, ruim drie kwartier samen gesproken en uh, ik, we hebben over en weer informatie uitgewisseld. En vanaf mijn kant heb ik, uh, heb ik uh, flink wat informatie aangeleverd over hoe, de, hoe het gezin functioneert in de Leekse samenleving. Mm -hmm. En dat was voor de minister kennelijke overtuiging genoeg om ja. dan in ieder geval het gezin daar te. Maar de, de, de vader moet alsnog weg, dus heeft het gezin daar dan wel wat aan? Nou, dan dat is aan het gezin of ze die keuze maken. De vader heeft dus de zogenaamde 1F-status, uh, verdacht van oorlogsmisdaden. En uh, in het gesprek is het ook duidelijk geworden dat, dat daar geen, geen ruimte zit. En uiteraard is het altijd nog aan het gezin als, uh, uh, als er wel ruimte voor de rest van het gezin blijft om in Nederland te blijven, uh, of ze daar gebruik van maken. En komt die ruimte er? Uh, dat uh, dat durven ik niet te zeggen. Uh, we hebben een goed gesprek gehad. En uh, we hebben, in, zoals ik al zei, informatie uitgewisseld. En het is nu aan de minister om dat te beoordelen. Maar nou, hoe gaat u zich hierin opstellen, meneer Hoekstra? Nou, ik, eh, ik wacht eerst eh, rustig maar eens even af van eh, wat er nu hier uitkomt. Uh -huh. En eh, eh, eh, mocht het nodig zijn, dan, eh, dan, dan, dan zal ik me weer met de minister verwittigen. Ja, nou, maar want ik moet ook even denken aan uh, uw collega burgemeester Els Boot van Giezerlanden, die zich echt met hand en tand verzet tegen uh, mogelijke uitzetting. Uh -huh. Zou u zich kunnen voorstellen dat u ook zo ver gaat uiteindelijk? Uh -huh. Nou, uh, in, in asieldossiers is geen dossier, dossier hetzelfde. In de, de situatie in Gieselanden was nadrukkelijk de vader uh, om uh, medische redenen uh, onmisbaar in het gezin. En dat is, is hier niet het geval. Dus dan zou je een andere afweging maken? Ja, dat wellicht. Goed. Dank voor uw tijd. Graag gedaan. De burgemeester van Leek, Berend Hoekstra. Een record aantal bedrijven heeft een actie rond het EK voetbal. Maar ze zijn lang niet allemaal succesvol. Zetten er straks een paar op een rijtje is de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Tamara Brugman. Hallo. Nou, we zitten op ongeveer 198 kilometer file in totaal. Er zijn een paar aanrijdingen gebeurd en die zorgen onder andere... voor vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen het knooppunt Muiderberg en het knooppunt Diemen 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen, tussen Westzaan... en het knooppunt Koenplein 7 kilometer. De ring A10 West richting het Koenplein... tussen het knooppunt Amstel en Geuzeveld 8 kilometer... A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Afritbeek Beek en 7 naar 5. En op de A15 gorkem richting Rotterdam tussen Gorkem en Sliedrecht West 13 kilometer door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuiken 6 kilometer door een ongeluk. Ook de weg daar is weer vrij.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 Het gonst van de geruchten en speculaties in het Vaticaan. Het schandaal van het lekken van vertrouwelijke documenten... ook wel Fatih Leaks genoemd, breidt zich uit. Gisteren werd huiszoeking verricht... bij de weggestuurde president van de bank van het Vaticaan. Wat dat heeft opgeleverd, dat is nog niet bekend. Maar intussen is ook het officiële onderzoek van start gegaan... naar de eerder opgepakte kamerdienaar van de paus, Paolo Gabriele. Correspondent in Italië Bas Mesters-Bas. Um, zijn er al bijzonderheden naar buiten gekomen uit dat verhoor van Gabriele? Ja, steeds duidelijker wordt dat die Gabriele, die Butler of Majordomo, zoals die heet, een leek. Veel ontmoetingen had met hoge geestelijken, ook met journalisten buiten het Vaticaan. Al maanden, misschien jarenlang. En dat is natuurlijk vreemd voor iemand die gewoon een ondergeschikte functie heeft en de paus moet bedienen. En uh, mogelijk is hij in de uh, verhoren ook al begonnen met het noemen van mensen die betrokken zijn bij Vatilix. En verder is duidelijk dat. Uh, de Raaf of de Il Corvo of uh, de Het Lek, zeg maar al jarenlang uh, documenten opzij zou hebben gelegd... Uh, met het oog op misschien ooit ze naar buiten brengen. En wat je zei net over de huiszoeking, dat zeg ik er maar even bij, van, uh, uh, bij, bij Gotti Tedeschi... is net iets uh, bekend geworden. Het zou zo zijn dat de man een enorm dossier heeft gemaakt thuis om zichzelf te verdedigen, waarin hij op heeft geschreven... wat er allemaal binnen het Vaticaan zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren. Dingen waar hij, waarvan hij zelf bang was, zei hij. En hij zou dat dossier hebben samengesteld als een soort verdediging... omdat hij bang zou zijn geweest dat hij vermoord zou worden. Dus nee. het, het wordt echt steeds gekker. Nou, inderdaad. Want het gaat dus over die... laten we even terug het lekken van vertrouwelijke documenten. Wat zou daar in die documenten staan? Waar gaat Vatilix echt over? Nou, op de achtergrond gaat het natuurlijk over een machtsstrijd om invloed binnen het Vaticaan. Paus Benedictus heeft bij het begin gezegd dat hij grote schoonmaak wilde maken... dat hij, dat hij, dat hij het Vaticaan wilde zuiveren. Dat is hem niet gelukt en hij staat nu alleen. Vatilix uh, gaat ook over de invloed van kardinalen, facties van kardinalen... die tegen elkaar strijden, over de invloed van bankiers van buiten het Vaticaan... die invloed willen uitoefenen op kardinalen... Vatilieks gaat over de invloed van machtige lobbyorganisaties... als de Vrienden van Columbus. Een, een machtige Amerikaanse organisatie met meer dan een miljoen leden... en, op de, en een, een, een, een, een patrimonium en vermogen van meer dan 15 miljard. Aan de ene kant. En aan de andere kant Opus Dei. De bekende katholieke, conservatieve organisatie... die ook heel veel um, financiële invloed heeft. En nog bekend is van het boek van Dan Brown, zullen we maar zeggen. En Vatilieks gaat ook over de fraude die mogelijk via de Vaticaanse bank is gepleegd de afgelopen decennia. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, de wijze waarop maffia geld zou hebben witgewassen via die bank. Uh, je kunt je misschien nog herinneren dat er ooit ook een, uh, een grote Italiaanse bank uh, failliet is gegaan. Uh, Banco Ambrosiana. En de baas van die bank die werd teruggevonden hangend, bungelend onder een brug in Londen. Al dat soort geheimen zijn nooit duidelijk geworden. En nu um, Gotti Tedeschi vooral bezig was, die president van de bank... om naar meer transparantie te streven in opdracht van de paus zijn er natuurlijk ook facties binnen het Vaticaan... die bang waren dat al die oude lijken uit de kast zouden rollen. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste dingen die spelen. En een naam die steeds terugkomt als de coördinator... als het gaat om het uh, niet te veel transparantie creëren... dat is kardinaal Bertone, de staatssecretaris van het Vaticaan. Zeg maar de premier van het Vaticaan. Ja, maar wat, wat is zijn rol, Bas? Kun je dat inschatten? Want Wordt hij echt als verdachte ook gezien? Nee, hij wordt niet als verdachte gezien op dit moment door justitie. Het is de machtigste man binnen het Vaticaan. Hij bestuurt het Vaticaan, zeg maar. Daar waar de paus vooral zich meer richt op uh, de gelovigen... en op, uh, op de leer uh, en veel schrijft... is, is dit uh, Bertone de man die het Vaticaan bestuurt. Uh, hij heeft de afgelopen jaren op heel veel tenen gestaan. Hij is niet erg diplomatiek. Uh, hij heeft mensen ontslagen zonder instemming van de paus. Hij heeft... Uh, uh, zich volgens kritiekassers te veel bemoeit met de politieke koers van Italië, het land Italië. Zij hm. dus is over de grenzen zich gaan bemoeien met de zaken. Dat is hier altijd wel aan de hand. Maar daar is nu uh, ook extra veel ruzie over. En hij zou zich bovendien te veel hebben laten beïnvloeden... door wereldse krachten van buiten Vaticaan. Weer die lobbyorganisaties industriële, industriële bankiers. Um, dus dat zijn allemaal... Uh, Dingen waar, ...punten van kritiek op deze bertone, ...waar bovendien een groot deel van de kardinalen in Rome... ...altijd tegen is geweest, ah, tegen zijn benoeming. Mm. Kortom, uh, die man die schijnt hier het spin in het web te zijn. Dit is nog lang niet voorbij. Correspondent Bas Mesters vanuit Italië. Het is acht minuten voor negen. We gaan nog eventjes naar het EK. Oranje bretels, oranje televisiemeubels, geluksvogeltjes, juichbandjes. Nou, je kunt zo gek niet bedenken of bedrijven doen mee aan de EK-gekte. Want wie niet meedoet mist sowieso de boot. Lijken bedrijven te denken. Marketingbureau Active Co. deed samen met Trendbox onderzoek... naar wat consumenten nou geslaagde acties vinden. Want dat zijn ze natuurlijk niet allemaal. even Jeroen Schutheiser praat erover met marketingstratege Frank de Bruin.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 Oranje met jouw legendarische actie en win tickets. Heineken-rugnummers als één team achter Oranje. Zo, so, de dress van Bavaria. Ze zitten alle drie vrij dicht tegen elkaar. En op vier, dat is uh, erg verrassend voor ons... is uh, C1000 met uh, zijn geluksvogeltjes uh, geëindigd. Oranje ook vleugels met de geluksvogeltjes van C1000. Heb jij nog van die geluksvogels? Voor mij ook. Hoe komt die ranglijst tot stand? We hebben ruim 600 consumenten.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 In de winkel vertalen ze dat dan weer naar voetbalplaatjes die je kan krijgen. En een aantal oranje premiums. Kortom, het is een beetje een fruitmand van uh, activiteiten... Waar, uh, waar een duidelijke strik uh, ontbreekt. Dus ja, Albert Heijn zegt in de reactie dat het uh, voetbaltoernooi nog niet eens is begonnen. Marketingstrategen kunnen daarom beter nog maar even wachten met hun conclusies. Zo klinkt het iets wat gepikeerd vanuit Zaandam.